Take it to the bridge You got uh. what, I want. what I want You're so fine I can afford On my knees Begging you, please I'll do anything Come on, man. Come on. You. You, you get If you think you can rock my world Bring all the girls to the men with clouds.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 Yeah. Everything's fine. Bye. I don't think it is. I think it's think it's weird. We don't we don't think so. This is how, this is how we do it. Dance to dance radio. Dance Radio en Royal Classic Grooves. Kings of Classics, Czar. We zijn er. Goedenavond, jongens. Uiteindelijk zijn we er gewoon, hoor, ja. Niet maar racen, racen, racen. Dankjewel voor Leeuwen, trouwens. Hij werd helemaal nerveus, werd hij, ja. ripples <laughs> Eerst even deze Alexander O'Neill om een beetje bij te komen... We'll Even ja, even vanaf de arena naar de studio eerder weggegaan ook nog maar. Het was even rezen. Gelukkig is de 1-0 gebleven dat er ook nog wat zou maar zuur zijn. Als we dan ook nog gelijk hadden gespeeld of wat dan ook. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Dat is wel even lekker. Dankjewel Jan, van Leeuwen, ja. Toch even de, de, de eerste kwartier even op zijn schouders genomen. Hoe voelt het? Ja. Wat een last, hè, Ajoel? Ja, Deze vrij is Alicia Meijers. You get the best from me, zee, zee, zee. I'm... Wat gaan we doen? Nou, heel veel. Ik kan het je niet vertellen, want het gaat vandaag op de tak. Kwart voor negen, wel de reggae Classic, uiteraard. Misschien uh, even jullie een vreugdedansje in de huiskamer te laten gebeuren. Draaien we straks gewoon wat lekkere funky plaatjes. Live vanaf Amsterdam. Jouw Dance Radio. en uh, doldrachts in de middag. En ik heb me laten vertellen dat hij ook op de zondag hier actief gaat zijn, dus... Maar dan moeten we nog even over vergaderen. Als hij zo na gaat doen op de zondagavond, ja, dan moeten we daar uh, kotten met hem mee gaan maken. Alicia Meijers. And you get the best from me. We gaan een toepasselijk plaatje doen, speciaal voor alle ZFM-luisteraars in Zandvoort in en Omstreken. Wat is nou een toepasselijk plaatje voor CFM? Ja, geen idee, Ik had er wel een uh, voor ideetje van, dus. Luister maar goed. Classic with a capital Z. This is ZAR. With Royal Classic Grooves. Zoiets van dit, ja... Beetje herkenbaar, ja. Dat is wat hij uh, niet zo gauw met draaien, nee. Ja, eigenlijk een beetje grijs gedraaid zijn... en uh, eigenlijk hoofdpijn veroorzaken... Eentje je gewrichten... Up your mind. dit soort plaatjes best uh, aan het uh, Zandvoort-publiek uh, tentoongespreid kan worden. 106,9 volgens mij. Als je daar uh, rondrijdt uh, met de auto, je denkt... ...hé, hey, wat is dit uh, bekend en leuke, uh, leuke muziekjes. Kan je wel vertellen, dit is Dance Radio, vanuit het hartje van uh, Amsterdam. In samenwerking uh, ook met hun zoveel mogelijk publiek te bereiken uiteraard... En zoals je weet, vanmorgen hadden we al veel straten hier. Om 10 uur tot 12 uur. En daarna Alex Vinden met de Groove Classics. Daarna gaat tussen 5 uur. Dat had alles te maken met een heel treurige gebeurtenis. Want we hebben normaal gesproken altijd Berry de Bruin hier. Maar helaas bij hem ook in de familie een tragische gebeurtenis. Want zijn zwager is plotseling overleden. Het zijn even zware klappen in de familie. Dus bij deze willen wij ook Berry ontzettend veel sterkte wensen de moeilijke periode, want ook uh, ja, dus voor zijn directe omgeving is dat natuurlijk vreselijk voor zijn zuster. En ook de kinderen daar. Dus uh, vanaf, uh, sowieso vanaf mijn kant maar ook uh, vanaf de hele crew, vanaf Dance Radio. Ja, Berry, heel veel sterkte. Ik like to drink to the music yet to come. If you really wanted to dance. I take in the work I take in I take I take in the work I take I take work I take I love and I gotta jump to it. I'm in a hurry. There's love. To it for offshore, you got to get away. Kent het wel, uiteraard. Jocelyn Brown's stemgeluid. Bekende klankjes op de zondagavond. Oh, het is zo fijn. Classic with a capital Z. This is Zar with Royal Classic Grooves. Het is dus alweer uh, kwart voor acht. Het gaat tijd. Het snel als je een beetje laat bent. Peter Kreinen. <hijne> Daar vandaan, want de man woont eh, bijna één België, zeg maar. Dus hij gaat het, de show natuurlijk morgen terugluisteren via de Dat is wel de mooiste surfers hier bij Dance Radio. Hij zegt, Sar, wel een plaatje voor me doen. Nou, dat gaan we doen. Want voor slot van rekening kan ik daar natuurlijk niet omheen. Dat kan. I'm playing that. It's the groove that makes you move. Only on Dance Radio. These little dikke vingers, I think, even if I knop you off, yeah. For him, they said: Street Electric Kingdom. I'm at hard as bewegingen maken, je hoofd tollen, dat soort uh, gekkigheid, dat een ghetto-blaasjes mee de straat in, en we hopen dat er mensen waren die wat geld in de petjes gooiden, om daarna een partij hamburgers te halen bij de plaatselijke friettent, zo zakelijk waren ze toen ook wel. Ja, voor Mark Jonker en ook uh, voor zijn. Wat hun smullen ervan. Weet je wat? Een beetje, wat. beetje tijd. Uh, en... Maar aan de goede kant te laten zien door er gewoon nog even één. Amsterdam's Originals www.fansradio.nl MC, stop! Stop! Stop! Stop! Singers, talk! Well, I think it's time we had a serious song. Right! Right! Right! Right!